een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Ho, ho. Joris Benitski met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Hannover konden ruim vier uur lang geen vliegtuigen landen of vertrekken vanwege een incident. Het vliegverkeer was vanmiddag stilgelegd nadat een man met zijn auto door een hek was gereden. Hij was onder invloed van drugs. Zijn motief is nog niet bekend. De politie heeft vanochtend vier terreurverdachten in Rotterdam opgepakt... en vanmiddag nog eentje in de Duitse stad Mainz. Het is niet duidelijk of de vijfde verdachte op de vlucht was geslagen. Zeker één verdachte is een Syriër met een verblijfsvergunning. Een paar dagen geleden kreeg de politie een aanwijzing... dat de mannen mogelijk iets van plan waren. Maar wat, dat is niet bekendgemaakt. Steeds meer Belgen kopen hun vuurwerk in Nederland... omdat de regels in België in 2017 zijn aangescherpt... Cijfers zijn niet beschikbaar, maar de Nederlandse vuurwerkbranche bevestigt... dat het aantal Belgen dat hier vuurwerk haalt, toeneemt. De Belgische brandweer waarschuwt voor zwaar en gevaarlijk Nederlands vuurwerk... en dan vooral voor grote vuurwerkdozen waar meerdere lichtkogels tegelijk uitkomen. De regering van Ierland wil honderden kinderlijkjes uit een katholiek massagraf herbegraven... om ze een waardig afscheid te geven...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 Sommige betogers staken rookbommen en vuurwerk af en gooiden stenen naar de politie. Het weer, vanavond wordt het droog, maar blijft het bewolkt. Het koelt af tot een graad of zes. Morgen ook bewolkt, ongeveer acht graden en in het zuiden wat motregen. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog en kan het in het zuidoosten mistig worden. Dit was het NOS Journaal.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 Nieuwe aflevering van de Nightwalk op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Het eerste uurtje, tweede uurtje zijn voor DJ Mauso... en het derde uurtje voor DJ Cavus Kelly. Dan vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. En vandaag de laatste, de allerlaatste Nightwalk voor 2018. Ik heb nog geen bericht gehad van de, van de directie en van het bestuur... Dat, dat we volgend jaar niet doorgaan, dus... In principe gaan we gewoon, uh, volgende week gewoon door in het nieuwe jaar 2019. We worden muziek van Maraki Soul met Damn Sherp. De Tough Vibes Mix. En uh, straks een beetje show nieuws, de party update. Het team boven beste plaat van het dansen, maar eerst nog even lekkere muziek. Angelo Verreri met Decide to Study. Dat wordt hoort de Dirty Secret Remix. Several national security authorities. Mr. President, I rise today to speak in support of the USA Freedom 15 a bicameral bipartisan bill, which brings much needed reforms to the program. striking that balance if they don't even have the most basic information about our major surveillance programs. That's why my focus has been on transparency because I, I want to make sure that the American people are able to decide for themselves whether we are getting this right. I support the USA Freedom Act because it moves us in the right direction on all of these. Mr. President, I arrived today to speak in support of the USA Freedom Act of 2015, a bicameral, bipartisan bill, which brings much-needed reforms to... Pro Ben je ready voor die a-a-a-a ah, ah, ah. En als je me verlaat dan kom ik niet over je En ik doe mijn best om al je wensen te gaan vervullen Met alleen door jou samen met Ronnie Flex en daarvoor voor uh, je Ronnie Flex. Toen met de uh, uh, met Down for Life. Ja, je hoort misschien een klein beetje aan mijn stem. Ik, uh, ik heb het te pakken. De eerste kerstdag uh, werd ik wakker, echt met een mega strot. Ik kon amper praten, keelpijn, snip en snip verkouden. En uh, ja, de griepepidemie epidemie is, uh, is uh, losgebarst in Nederland. Hè? Ik geloof dat we gemiddeld 18 dagen achter elkaar ziek blijven. Dus uh, ja, je wil niet weten wat ik allemaal bij de drogisten... en bij de apotheek heb gehaald, want... Uh... Je gelooft toch niet dat ik daar 18 dagen mee ga zitten, want ik baal er vreselijk van. Dus ik, uh, ik, ik, ik vreed me letterlijk en figuurlijk helemaal stuk aan, aan keelsnoepjes, uh, neusdruppels, uh, neussprays. Echt voor alles. En natuurlijk een uh, paar paracetamol pa, pa, op. Om gewoon zo snel mogelijk beter te worden. Zie je, we hebben Ziemens antwoord. Ik weet niet uh, wat jij uh, met de uh, kerst hebt gedaan. Maar uh, misschien heb je een rijke vrouw, misschien heb je een rijke vent. Want uh, Kanye West heeft de Kim Kardashian een appartement voor kerst gegeven voor een kleine 14 miljoenen dollar, dus ja, dat is zeker niet verkeerd, hè. Voor de week, uh, misschien heb je op tv gezien, documentaires over Avicii en Queen, ze zijn er allebei niet meer. Maar uh, ja, hè, uh, hey, ze leven nog steeds voort en de muziek van hun leeft ook nog steeds voort. En uh, Little Klein is van de week vader geworden. En Douwe Bob, die uh, viert vakantie met een nieuwe vriendin, dat doet hij allemaal in India. En uh, John van Deuvel, de man die niet meer gewoon in zijn eentje over straat kan lopen, is genomineerd als journalist van het jaar. En Dwayne Johnson, die krijgt meer dan dubbel zoveel als Emily Blunt voor de film. Ja, dan vraag je af in Amerika, zijn ze zo druk bezig... om uh, de salarissen gelijk te trekken, ook van filmacteurs? En waarom krijgt een man meer betaald dan een vrouw? Ja, je vraagt het je af. De reden, die is er gewoon niet. Alhoewel, hoe uh, heet uh, hij nou? Ronald Molendijk, welbekende DJ. Oud en bejaard tegenwoordig, maar hij draait nog steeds. Fantastisch. Maar uh, die heeft laatst uh, een interviewtje afgelegd. Die heeft gezegd, ja, vrouwen, ze bereiken gewoon... nog niet zoveel in de muziek als de mannen. Ja is wat voor te zeggen. En ik heb nog geen klachten gehoord he, van mensen die zeggen van... wat een rol, hoe durf je dat te zeggen? Want vrouwen zijn net zo populair als mannen. Maar blijkbaar doen de mannen toch in de muziekwereld iets beter als de vrouw. zand wordt genoeg gelul, want je zit natuurlijk te luisteren naar de radio... en het gaat om de muziek. The Nightwalk, zaterdagavond. De laatste zaterdag uh, van de 2018. En dan gaan we op naar 2019. dacht je van muziek. David Gemines en Matt Cazali met The Ghetto. Yeah. Door de duin in het centrum van Zandvoort. Muziek van uh, Van Boorten, Berlin. En Running Touch met A Give It To You. De Tube Berger remix. Eraan. Vorige week ook al nieuwe muziek. Nou ja, vorige week, we mogen eruit. Dus eigenlijk is het niet nieuw meer. Hè. En dan voor muziek van uh, London Club. Zo'n white label'tje. met uh, die horen de New Disco Mix. Het is even tijd voor de party update. Wat een leuke feestje allemaal zagen op... op. Gaan we gaan vandaag op deze zaterdagavond, 29 december, de laatste zaterdag van 2018. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Vanavond het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website uh, Escape.nl. Met natuurlijk ons eigen Zandvoortse Raymundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Dave Lerman, Kino C, MC Marbo. En uh, ja, het duurt tot 5 uur in de ochtend. Dus uh, even kijken. Brainwash in the escape in Amsterdam. En als we wat verder doorlopen, komen we bij uh, Club Air. Daar is vanavond Throwback. begint ook om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website air.nl met uh, PokeLive. En uh, de rest van de DJ's, dat uh, gaan ze daarom allemaal bekendmaken. maken. Dus je ziet het vanzelf allemaal verschijnen. Vanavond dus in uh, Club Air. Het feestje Throwback. En nog een wekelijks feestje is encore Vanavond encore by 2018. Oftewel, ja, tot ziens, hè. Einde van het jaar. Het begint allemaal rond de grond van middernacht. dus het vijf uur in de ochtend. locatie is natuurlijk zoals altijd, de Melkweg. En voor meer informatie checken. Ancoramsterdam.nl of melkweg.nl. Met, uh, ja, de line-up. Ik heb geen idee. Dat uh, hebben ze geheim gehouden, dus... Uh... Ga je daar allemaal meemaken. Maar waarschijnlijk eh, onder andere DJ Prime. En die is er altijd bij. Encore bij 2018 vanavond dus in de Melkweg. En vanavond wat dichter bij huis in de Stalker. Is vanavond over het top het jaar uit. Begint rond de klop van midden van 8 uur tot uh, 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check even de website clubstalker.nl. Met Maaike Teuvesen, Biaror, Tony en nog veel en veel meer DJ's die daar komen draaien vanavond. Over het top het jaar uit. Het kan alleen maar top zijn dat allemaal vanavond in de stalker. En nog een feestje wat uitverkocht is. Ja, misschien heb je kaartjes. Je kan het natuurlijk proberen. Bij de deur heb je best wel van die zwarte handelaren. Die, eh, die doen kaartjes verkopen. Of die hebben gewoon hele partijkaarten gekocht. En die verkopers wordt. nou misschien wel zes keer in het bedrag. Wat ze officieel waard zijn. Ze gaan echt honderd keer over de kop. In ieder geval vanavond Awakening's. En dat duurt volgens mij tot aan het nieuw. Vanavond Awakening's. In de Gasthouder beste Gastfabriek. Het begint om 10 uur, duurt tot 8 uur in de ochtend. Voor mij is dat het hele weekend lang, tot aan het einde van het jaar. En uh, voor meer informatie, check de website awakenings.nl... met onder andere PNGM Live, Sam Paganini, Charlotte de Wit, Nina Krebs en DJ Rush. Ik kan je allemaal vanavond verwachten op Awakenings in uh, de Westen Gasfabriek. En tot zover ook de party update. Door met muziek, want ook wij gaan het jaar uit met een hoop lekkere muziek. Oliver Knight nu met Let Me Tell You...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 Señor, por favor. Toma bien. Quiero tequila, señor, por favor. Señor, por favor. tequila señor por favor Francesco Gomez met Tequila. En daarvoor horen we muziek van Popcorn, Poppers en Tommy B Upside... met Upside and Round and Round. Dat is natuurlijk het oude gouden classics Upside Down. Zie je van Zandvoort, zaterdagavond, een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. het is weer tijd voor de tien boven beste plaat van de dansvoet. Welke doen het heel goed en ja, wie staan er nog steeds hoog in de lijst... Aan het einde van het jaar. Deze week op 10. Joe Back met It Happens Sometimes. En op 9. Robo Sonic en Fredrik Dawn met In Arms. Die 8-track remix. Op 8 deze week. Uh, Do sound. But you've got the love de remixes. Angelo Ferreira heeft die mix gemaakt. Op nummer 7 deze week. Roger Sanchez. En Julia McKnight met This Feeling. Op 6. Cormac met Love on the Line. Op 5. Sneaky Sound System met David Pang. Met Can't Help the Way That I Feel. En op vier, Start the Party, Kevin McKay, remix van I Feel Love. En op drie, Thema en Sugarhill met uh, Comava. Op twee, Ovaya met Pushpull. En deze week nog steeds op één, volgens mij al voor de vijfde keer deze week. Uh, deze periode eigenlijk op uh, nummer 1. Het is uh, Fabois Slim met de Purple Disco Machine, extended remix van Praise You. Nou, die is al helemaal uitgemolken. Hij is goed, maar uh, eh, hij komt altijd wel bij in dit programma, dus... Uh, ik heb een andere muziek uitgekozen. Wat dacht je van Leandro Da Silva met Gumper Mambo? Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk... waar ik een beetje beroerd ziek en verkouden klink. Maar gaat het allemaal goed komen. Ah, U kunt abonneren met uh, Billy Drums, Nou, nummer van Michael Jackson hè. In een nieuw jasje gestoken en dat doet het erg goed. Dat in de dance-lijst op nummer 1. Tot zover ook het eerste uurtje, niet getrust, zometeen DJ Mouse Na het nieuws en we weer van 10 uur met uh, zijn Global Housewives... en straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavascali. Voor nu nog eventjes lekkere muziek. We gaan hem eigenlijk een beetje uitmelken... want uh, ik wilde ook oh, nog eigenlijk uh, Dawn draaien en Robo Sonic. Met die In Arms, die plaat uit de uh, uit Nightwalk 10. Maar gaan we niet redden, we hebben wel Gas en cabaleos en Melle met Galera. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Ik zeg tot zometeen na de break.